In Kerkdriel woedt een grote brand bij een champignonkwekerij. Volgens de politie zijn twee mensen gewond geraakt. Het is nog niet bekend hoe ze aan toe zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. en inwoners van Kerkdriel en een deel van Velddriel... is geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand in de champignonkwekerij is onbekend. Wielrenner Robert Geesink heeft opnieuw de semi-klassieker de Ronde van Emilia gewonnen. Geesink was vorig jaar ook al de sterkste in die ronde. De koers geldt als graadmeter voor de Ronde van Lombardije volgende week. Het weer vanavond en vannacht is helder en droog. De minima liggen vannacht tussen 4 graden in Binnenland en 10 graden aan de kust. Morgen is het opnieuw een zonnige najaarsdag en het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom bij een nieuwe entertainment view voor zaterdag. Ja, wat is het eigenlijk? Aan de... mijn hoofd, de 9e. Hè? 9 oktober 2010, leuk dat je luistert. Mijn naam is Rudy. Roy is er helaas niet, hij heeft een draaiklusje in Haarlem. Maar we gaan hem natuurlijk even bellen. Net zoals zijn vriendin Din. We hebben natuurlijk een relive show om haar heen gebouwd, zeg maar. Want binnenkort er, komt haar nieuwe single uit. En daar gaan we uitgebreid mee spreken. Natuurlijk de dubbelhit... Popstar Henry en natuurlijk de heerlijkste nummers heb ik voor je klaarstaan. Ja, mag ook een nummer aanvragen. Wil je meedoen met het programma? Mag natuurlijk ook. Kan je even bellen naar de studio 573-0393. Hartstikke mooi natuurlijk. Tijd voor muziek om meteen lekker te beginnen. Draai je meteen de nieuwe van Direct. Album natuurlijk goed verkocht. Een album heet This Is Who We Are. en Dit is een nieuwe scene, Natural High. So You're jaar live in Zandvoort Let's it. en jij bent erbij. Ah, wat is dit dan? Een cd? CFM! Het... Zo'n zo'n pleuris hekel aan als een cd het niet doet, hè? Ik kan gewoon niet tegen, maar dan draaien we gewoon van de computer. Dat is de moderne techniek van tegenwoordig en ik heb toch een heerlijk plaatje klaarstaan. Een band uit Amerika en die vind ik goed, die vind ik zo goed. De Foo Fighters. Ik moet nog even de groeten doen aan uh, twee mensen. De vrouwen van Sandwich2Go. Nou, hier zijn ze. De groeten. En je hoort de Foo Fighters en Learn to Fly. en Learn to Fly entertainment View hier op ZFM. Aan de telefoon, Roy van Buringen. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Jezus, wat een dolle boel bij jou. Ja, ja, ja, ja. ja. Je bent lekker aan het draaien in Haarlem. Ja, ja Piet en Ellie die uh, zijn 12,5 jaar getrouwd. En, ja. Dat uh, vieren zij uh, met een uh, hartstikke leuk en gezellig feestje. En uh, dat uh, is al echt heel erg gezellig. Je hoort het aan de muziek ook, hè. Ja. En uh, ze zijn al uh, lekker aan het zingen geweest. Uh, zometeen uh, ja omdat zij altijd zo fans zijn van allerlei artiesten in de entertainmentwereld uh, gaan zij zometeen ook uh, uh, optredens uh, verwachten. Ja. Voor ons de enige echte Dindi gaat optreden. Oké, okay, oh leuk. En om, uh, en om uh, niet te vergeten gaat ook nog optreden. Um, even kijken hoe ze ook weer heet. Oh ja, zangeres Naomi gaat ook nog optreden speciaal voor uh, dit uh, echtpaar. Oké, okay, oh leuk. Naomi kennen wij natuurlijk. Ja, Naomi nou, kennen wij, Piet Ellie kennen wij natuurlijk ook. ook ja, een tuurlijk. We hebben van entertainment voor jou, hè? Ja, dat zijn echt een beetje trouwe fans, hè? Hun. Ja, dat zijn echt onze uh, trouwe fans. Ja, nou, te gek. En uh, hoe is het hoe, hoe gaat het met jou? Heb uh, je een lekker dag gehad? Uh, ja, een heerlijke dag. Vormorgen, gisteravond ook een boeking gehad met draaien. Oké. Okay. En, um, Ja, en, eh, uh, Lekker niet uitslapen, dus. Want zo'n 12 uur moet ik er al zijn, dus 8 uur ben ik. Uh, Lekker opgestaan en uh, ben ik de dj set klaar gaan maken. Ja. En, uh, nou, even iemand helpen om een cd uit een hoesje te krijgen. Uh, ja, gelukt. Um, ja, pff, dus pff. het was uh, even hectisch, maar uh, ja, alles uh, doe je voor de fans natuurlijk. En daarom uh, sta ik vanavond ook hier in Haarlem uh, met een, ja, de dj set lekker te draaien. Uh, nou, Het, uh, het uh, wordt heel erg gezellig. Dus uh, ja, dus, uh, dat doe je heel graag voor de mensen, hè? Nou, helemaal te gek. Ja. Ik, uh, ik wens je nog veel plezier en uh, nou, ik zie je volgende week wel weer, hè? Jij ja, hebt een drukke uitzending zo, uh, nu, hè? Uh, sorry? Jij hebt een drukke uitzending vandaag, hè? Ja, we hebben een uh, drukke uitzending. Er heel veel interviews, hoor. Oké. Ja, Oké. Okay. Okay. Hoi. Hoi.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 I don't want to go to China. That is too much stress. single hoorde je. Het was Drops in Jupiter hier bij ZFM Sanford. Entertainment View. Zometeen een interview met uh, Peggy Mace, een zangeres die onder andere heeft meegedaan met het uh, voeren van de Songfestival. Erg leuke zangeres. Ziet er ook erg knap uit. Dat vind ik persoonlijk. Maar dat zometeen naar Jeroen van de Boom en één Wereld. ZFM. ZFM. In 2010 al twintig 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. The Zelda. All your Ik dat je hem nu wel herkent, hoor. Grote hit geweest natuurlijk afgelopen maanden en nu nog steeds wel. Dat is natuurlijk uh, Tim Burke met Bromance. Alleen daar wordt overheen gezongen en dat vind ik goed, hoor. Het nummer heet dan uh, Bromance Love You Seek. En te gek. Aan de telefoon hebben wij een uh, hele goede zangeres. Die uh, toch wel hard aan de weg aan het timmeren is. Goedemiddag, Peggy Maes. Maas. Hoe, hoe zeg je het eigenlijk? Peggy Mees. Peggy Mees. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Heel goed, heel goed. Ja, je gaat heel goed. Hoe zit het met uh, hoe zit het met de optredens? Ga je vanavond optreden bijvoorbeeld? Uh, nee, vanavond ben ik vrij, maar ik sta nou ook, uh, zeg maar bij. Uh, ik heb hier straks ook uh, hierna nog een ander radio interview. Dus uh, ik ben op het moment, uh, vandaag ben ik op radiotour. Oké, okay, nou helemaal goed natuurlijk. Dus uh, ja. ja, morgen heb ik, uh, sta ik uh, op de studie-presentatie van uh, Janneke de Roo in Emmen. Oké, okay, oh te gek. En daar, ja, daar ga je ook optreden, neem ik aan. Ja. Wat, wat is jouw band met Janneke de Roo dan? Uh, ja, wij, doen, wij uh, treden heel vaak samen op en uh, ja, we, hebben gewoon, uh, we komen elkaar gewoon heel veel tegen okay. uh, in de muziekwereld. Oké, okay, leuk. Nou, hoe, ja. hoe is het voor jou begonnen? Want je, je bent uh, 21, 22 als ik het goed heb. 21, 21 nog? ja. Ja, en uh, nou, relatief jong natuurlijk, maar hoe is het voor jou begonnen? Uh, het begon uh, eigenlijk ja, het begon al uh, toen ik heel klein was, toen vond ik zingen en dansen altijd leuk. Maar ja. toen ik een jaar of 13 was, ben ik op uh, zangles gegaan. En uh, daar zit ik nu al zeven jaar op en sinds, uh, ja, sinds een jaar of drie, 2007 ben ik begonnen met uh, optreden en dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik uh, dacht van nou ik wil hier eigenlijk best wel mijn carrière van maken. Ja. Dus dat probeer ik nou. Kan jij je eerste optreden nog herinneren voor een uh, groot publiek of voor het publiek? Ja, dat ja, ja, weet ik nog heel goed, dat vergeet je nooit. Sorry. En waar was dat en hoe was dat? Uh, dat was uh, toen was ik oh jongen, toen was ik vijftien en dat was uh, op de Pasar Malam. Dat is een in, uh, Indiase beurs. Okay. De beurs. dat was gewoon in Nijmegen. En uh, ja, dat was gewoon uh, <laughs> ja, heel spannend natuurlijk. Ik was heel zenuwachtig. Ik hoefde maar twee nummers te zingen, maar het was dus gewoon heel spannend. Het ja. was de allereerste keer dat ik voor, uh, voor mensen op het podium stond alleen, zeg maar. Dat, uh... En uh, ja, dat was, neem ik aan, goed gegaan. Hoe waren de reacties van, uh, daarop? Ja, mensen het dan, uh, ja, omdat je zo jong bent, de mensen het toch knap dat je daar uh, durft te staan. Ja. Ja, het, het ging gewoon hartstikke goed voor mijn gevoel ook. Dus, uh, nou, te gek. Dus wel. daar heb je eigenlijk wel je basis gelegd van je carrière tot nu toe. Nou je, hebt, ja. uh, nou, je bent dus geboren in Nijmegen en muziek is je grootste passie, staat hier. En je bent liefhebber van natuurlijk Nederlandstalige lied. Daar zie je tegenwoordig gewoon veel in. En uh, Duitsstalen, uh, waarom Duits? Ja, Nijmegen ligt op de grens van Duitsland. Ja. Dus uh, daar wil ik toch ook wel eens een optreden hebben. En als ja, dan is het natuurlijk leuk. Want er zijn ook Duitsers die Nederlands spreken. Die vinden Nederlands en uh, Nederlandstalig ook leuk. Maar het is natuurlijk ook leuk voor die mensen als je een paar Duitsstalige nummers uh, ja. uh, weet te zingen voor ze. En dat waarderen ze ook heel erg. Dus uh, daarom. En, en er zijn ook gewoon twee, ja, er zijn ook gewoon hele goede Duitse zangeressen met hele goede nummers. Dus uh, dan uh, is het voor mij ook niet zo, uh, zo moeilijk om te zeggen van uh, nou. Uh, ja, ik vind het gewoon keihard ja. om te doen. Nou, leuk. En natuurlijk ook Engelstalig, zing je? Ja, heel uh, leuk. <laughs> zing je dat nu ook tijdens je optredens? Ja, heel ja, ja, Veel covers, een, he, doe je? Ja, heel veel covers. Um, ik zing eigenlijk, uh, wat ik op mijn optredens doe, is: ik begin met Nederlandstalig. Ja. Dan doe ik nog wel eens een Duitsstalige tussendoor. En dan ga ik door naar de Engelstalig. Dus dan, uh, het is eigenlijk gewoon een mix wat ik altijd doe op het podium. En wat heeft je voorkeur? Ja, de taal maakt mij eigenlijk niet. Het maakt me altijd uh, om het genre. Ja, oké. Okay. Dus, uh, ja. Want ja, je neemt dus je singles neem je op uh, in het Nederlands, tenminste uh, tegenwoordig. Ja. Maar heb je ook wel eens een single opgenomen in het Engels of in het Duits? Ik heb één keer voor een uh, regionale talentjacht heb ik een keer in een uh, studio een Engelstalig nummer in mogen zingen. Dat uh, was een cover. Dat is, was van Ra Raffaella. Right here right now. Oh, okay, toen ja. de tijd toen ze net de uh, had gewonnen. En, uh, toen moesten we allemaal een nummer kiezen, dat moesten we in de studio inzingen en dan ging de jury dat uh, beluisteren en uh, zodoende had ik weer dat nummer gekozen en dat vond ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus, uh... Ja, nou te gek ja. natuurlijk. Uh, ja, nou je bent toch jong, had ik net ook al gezegd, maar um, ja, wat zou je nog willen, willen bereiken? Heb je nog een grote droom? Ja, iedereen heeft natuurlijk een grote droom. Op muziekgebieden heb ik het over. Uh, ik wil gewoon uh, heel graag, ja op muziekgebied wil ik gewoon heel graag uh, van mijn hobby mijn werk maken. Dat uh, ja. is eigenlijk wat ik wil. En uh, ja, je treedt dus nu veel op, maar bijvoorbeeld talentenjachten, heb je dat wel eens getrokken? Ik heb wel eens uh, aan talentenjachten meegaan, niet zoveel. Ik uh, denk misschien net een stuk of drie, uh, waarvan twee op tv, dus maar uh, ja, ik... Ik vond, het, ik vond het wel leuk toen dat hij, toen, ja Toen begon ik net, dus ha, heb je nog niet zoveel optreden. Dus nee. ik heb nog niet zoveel namensbekendheid. En nou, omdat, ja, nou gaat het gewoon. Uh, heb ik zoveel optreden, dus heb ik eigenlijk helemaal geen talenten die uh, nodig Oké, okay. nou daar gaat het natuurlijk om. Bij welke talenten was, talent was dat? Uh, eerst heb ik meegedaan aan Talent van Gelderland. Ja. Dat is uh, regionaal. Toen heb ik een keer een, uh, aan een talentjacht in Utrecht meegedaan. Dat was gewoon dat, uh, ja, ja, dat was gewoon een normale talentjacht En daarna heb ik meegedaan aan uh, de Cross de TNL Academy. En dat was eigenlijk ja, oh, dat was een ja. nationale talentenjacht. Ja, tuurlijk. En uh, je hebt natuurlijk ook meegedaan met de voorronde van het Zonfestival, hè? Ja, ja. Hoe was ja. dat? Ja, leuk. Het was een hele leuke ervaring. Je werd uh, begeleid door uh, Albert West, hè? Ja, klopt. En hoe was hij? Heel, hielp je een beetje goed? Ja, heel hulpzaam, hele lieve man. Echt wel iemand op de, ja, waar je op kunt rekenen. Ja. Nou, lijkt me Sineke natuurlijk, de uh, winnares, terecht. Mm -hmm. ja. ja. Ja, vond je dat terecht? En vond je dat ze het heel goed deed op het uh, Songfestival? Ja, ik vond dat iedereen het goed deed. Ja, ik vond, uh, ja, ik, ik vond iedereen had uh, gewoon één vijfde kant en uh, ja. ja, de beste wint altijd, hè. Ja, Echt is ook mee. zo. Oké, okay, nou, heel, uh, heel goed antwoord, hè. Moet een yep. beetje rekening houden met je <laughs> collega's natuurlijk. Diplomatiek. ik. Je ziet er nog regelmatig. <laughs> uh, je ja. hebt een nieuwe single uit, hè? Ja. Uh, oh. die, die heet Ik ben weg van jou. Mm -hmm. En ben je ook weg van iemand? Uh, op het moment niet, nee. Op het moment nee. men niet. Nou nee. ja, hartstikke leuk. Uh, succes met je optredens binnenkort. Dankjewel. En uh, ja, ik ga het nummer dra uh, draaien voor je. Zou je hem willen aankondigen? Ja. Is goed. Oké. Okay. Oké, okay. hier is mijn allernieuwste single, Ik ben weg, van jou. Oké, okay, dankjewel hè. Doei. Hoi. Van een kind. Het is of mijn leven net begint. Wil niemand boos, ik ga echt dansen door het leven.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 Liever weg! Sons, de 3 A's en Geloven in het Leven. Heerlijk nummer natuurlijk. En uh, je kent vast Robbie Williams, een van de grootste artiesten ter wereld. En uh, Gary Barlow, ook een van de grootste artiesten ter wereld. En hun samen vormen met nog twee anderen, de band Take It That. En die komen uit met een nieuw album. 19 november is die in de winkel en het uh, album heet Progress. En we hebben alvast een klein voorproefje. Samen met Robbie Williams hoor je Gary Barlow... En de heerlijke nummer, de nummer 1 van Groot-Brittannië, shame. Well, there's three versions of this story, mine and yours and then the truth. And we can put it down to circumstances, our childhood then are you. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, return to sender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 The television. We zijn gewoon nu de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. En uh, 19 november komt een nieuw album bij Take Dad. En het uh, dat album heet Progress. Aan de telefoon, Din, di, Din. Goeie avond, goeiemiddag hè. Goeiemiddag, Uri. Ja. Hoe gaat het met je? Lekker. Ja, gaat het lekker met je? Beetje druk bezig? Ja, ik ben uh, samen met Roy op het en uur Het feest van Piet en Ellie, dus dat is hartstikke gezellig. Ja, is het gezellig? Hartstikke mooi. Het is, uh, ja, het is nu druk om, uh, om jou. Binnenkort is jouw uh, uh, albumpresentatie. Ja. Of uh, singlepresentatie, sorry. Uh, kan je er nog wat over vertellen? Zijn er nieuwe dingen bijgekomen? En uh, wanneer is het? Kunnen we dat nog even herhalen? Ja, het is dus vrijdag 22 uh, oktober. Ja. En uh, dat is, komt al steeds dichterbij natuurlijk. Ja, het is wel een beetje spanning of niet? Nou ja, het is ook wel leuk om met de voorbereidingen beter te zijn. Ja. Ik kan uh, melden dat de videoclip uh, van mij dan live opgenomen gaat worden. Oké, okay, oh leuk. Dat is wel gaaf. En behalve uh, zangeres Naomi, die staat nu ook de op deze vanavond. Komt ook ja. zangeres Deborah. Oh, okay. En er uh, komt nog een uh, groep, een ARV groep zingen. En uh, die heet MNS uh, volgens Oké. Okay. Maar ze zijn hartstikke goed en uh, ja... Het is een hele afwisselende avond en het wordt gewoon knallen. Het wordt gewoon echt een heel gezellig uh, feestje, wordt het. Nou, het is dus uh, jouw singlepresentatie, maar ook die van Exire. Klopt. So, Heb je ja. hun daar nog over gesproken? ja, we hebben elke dag zo'n beetje contact, vooral Roy natuurlijk, voor de organisatie. Ja, tuurlijk. Maar uh, ook zij hebben er hartstikke veel zin in. En uh, ze hebben een promotiefilmpje en een jingle voor de radio, geloof ik, zijn ze mee bezig. Oh, oké. Okay. Oh, lachen. Uh, dat horen jullie binnenkort wel. <laughs> oké, okay, nou, het is dus uh, 22 oktober. Ja? Van uh, half negen tot tien in, um, ja, in Fame. Van half negen tot twaalf. Half negen tot twaalf, ja, sorry, sorry, sorry, dat bedoel ik. Maakt niet uit. Half negen tot twaalf, met jouw cd-presentatie in uh, van Exxion natuurlijk. Met meerdere artiesten, maar um, gaat er nog iets spannends gebeuren die avond? Dus uh, echt een verrassing. Ja, als dat er zo is, dan is het de hele avond nog een beetje een verrassing. De eerste keer dat ik het neem Maar als er een verrassing komt, dan ga ik het nog niet klappen. Nee, oké. Okay. Ik wou het gewoon even proberen, maar dat, dat werkt dus niet. Nou, de entree is 5 euro. En het mooie is dat je meteen uh, de singles erbij krijgt. Dat klopt, ja. 5 euro per persoon. En dan krijg je gewoon een single naar keuze, wie je wil Oké. Okay. Nou, te gek natuurlijk. Um, jouw clipopname, die wordt uh, tijdens die avond uh, genomen. Ja. Heb je al enig idee hoe die clipper dan uit gaat zien? Bijvoorbeeld dat jij gaat zingen en dat je het publiek ook, publiek ook wordt gefilmd? Ik denk dat het inderdaad zo'n uh, publiek-zangopname uh, wordt. Ja. Dan moet ik ook goed uh, nadenken, ja, sowieso wat ik aan ga doen met mijn haar en alles. Ja. <laughs> ik loop de styles, dus dat is fijn gemaakt. <laughs> al geregeld. en opgemaakt, ook opgeregeld. En ik denk dat het gewoon zo'n echt conceptidee idee wordt dan. Ja. En moet je daar nog iets voor doen? Of als je daarheen gaat, kan je meteen al in een clip spelen? Ik moet gewoon mijn optreden doen. En ik denk dat zij gaan filmen. Ja, ja. En de mensen, als je stel je wil langskomen, kom je dan ook meteen in die clip. Dus het als publiek zijn heb ik het over, hè? Als publiek zijn, uh, ik, heb, ik, weet, ik weet het eigenlijk of niet. Of wordt er uh, geselecteerd met uh, hele knappe mensen die al uh, jaren, uh, jaren ervaring hebben op uh, singlegebied? Het is, maar ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen er met ja, Ik weet niet hoeveel camera's er te komen nee. Nou ja, we zullen het zien. Ja. We zullen het allemaal zien. Uh, 22 oktober natuurlijk. Kom erheen, alle. Toch? Zeker weten. En het wordt, uh, ja, het wordt hartstikke leuk. Spectaculair ja, volgens mij. Spectaculair, kijk. Daar ook van. Nou, ik wil je bedanken. En, uh, nou, ik spreek je volgende week wel weer, hè. Jij ook bedankt. Succes, Edie. Dankjewel, hè. Hoi.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 maar dat hij verdere bezuinigingen niet in het belang van de samenleving acht. Uri Rosenthal, de beoogd minister van Buitenlandse Zaken, zei dat hij gepast zal antwoorden als in het buitenland vragen worden gesteld over de samenwerking met de PVV. Als laatste voor vandaag heeft Rutte Ben Knapen ontvangen, die onder Rosenthal staatssecretaris van Buitenlandse Zaken wordt. De reddingsschacht voor de 33 Sileense mijnwerkers die al twee maanden diep onder de grond vastzitten is klaar.